Zes uur, Christian Wonenbakker met het NOS Journaal. De Limburgse plaatsen Torren en Weert maken zich op voor de viering van Koninginnedag met Koningin Beatrix en haar familie. Het gezelschap gaat eerst naar Torren. In het witte stadje worden 15.000 bezoekers verwacht. Tegen de middag reist het gezelschap naar Weert waar 80.000 mensen worden verwacht. De NAVO heeft bij de Libische havenstad Misrata zeker drie zeemijnen onschadelijk gemaakt. Ze zouden daar zijn geplaatst door de troepen van Gaddafi. Die willen de haven blokkeren, zodat de opstandelingen geen goederen meer kunnen aanvoeren. Volgens de NAVO laten de zeemijnen zien dat het regime van Gaddafi lak heeft aan het internationale recht. De plaatsing van zeemijnen moet altijd worden gemeld en dat is hier niet gebeurd.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 RKC won gisteravond terwijl Zwolle opnieuw punten liet liggen. Met nog één wedstrijd te gaan staan de Waalwijkers nu twee punten voor op FC Zwolle... waarmee ze een goede kans maken op rechtstreekse promotie naar de Eredivisie. Het weer het wordt een zonnige dag. Alleen in het uiterste zuiden kan later op de dag lokaal een bui ontstaan. Maxima van 17 tot 22 graden. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie... De A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Kerelsheide... is een omleiding ingesteld door bezoekers aan een evenement. Dat moet Koninginnedag zijn. Verkeer richting Breda en Rotterdam eh, kan het best via Antwerpen. Dat is via de A76 en dan door België. En eh, verkeer richting Keulen kan het beste Venlo volgen. Dat is via de A67. Dan de A27 Breda richting Gorkum. Daar, die is dicht tussen knooppunt, knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk... door een technisch onderzoek na een ongeluk. Ook daar is een omleiding ingesteld. Verkeer van Breda naar uh, Gorkum moet via Rotterdam. Dat is via de A59. Die omleiding duurt waarschijnlijk nog een uur. Tot zover de verkeersinformatie. De volgende boodschap is niet bedoeld voor mensen... die de lente zo al mooi genoeg vinden...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 NACHTVLUCHTEN Nora Romanesco Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week. Het is hier al goed begonnen. Ik zal het zo meteen even uitleggen. We gaan nu eerst even verder met onze ja, bijzondere maand getiteld Nachtvluchten Sportivo.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 Onze laatste speler met start nummer 5 is Arnold van der Leijden. De kleine Arnold kwam op 24 januari 1963 ter wereld in een van de oudste plaatsen in Nederland, het Zuid-Limburgse Sittard. Het kleine Arnoldje droomde van een profcarrière als voetballer... bereikte daarentegen de wereldtop als bokser. Deze zwaar gewicht is meervoudig Nederlands en Europees kampioen... en sleepte maar liefst drie Olympische plakken in de wacht. Tegenwoordig gooit hij zijn gewicht in de strijd als coach... en richt zich op het inspireren van mensen om het beste uit zichzelf te halen. Het Nachtvluchtenteam stapt voor deze speciale gast vol enthousiasme... in de radioring. Welkom Arnold van der Leijden. Mooie introductie, dank wel. Nou, ja, graag gedaan. Ja. Um, het eerste wat jij aan mij vroeg was... Goh, Nora, het is Koninginnedag. Waarom heb je niks in het oranje ja. aan? Ik zei toen tegen jou... Dat heb ik wel. Ik heb een oranje onderbroek aan, maar je ging het niet verifiëren. Heel goed, maar jij hebt ook niets oranjes aan. Dus... Maar dat komt nog. Het is nog vroeg en ik had verwacht om hier wat te ontvangen. Maar uh, ik ga het zeker doen. Uh, sowieso het oranje gevoel is wel in mijn hart. Dus ja. Dat is goed. ja. Zeker. Was dat er van het begin af aan? Kun jij je ook nog herinneren dat toen het kleine Arnoldje opgroeide? Zeker. Ik, op dat gebied ik, ik heb ik zeker een oranje, oranje hart. En ik, ik vind het goed, ik hou van tradities en van rituelen. En daar hoort het Oranje Huis ook bij. En ik vind dat mooi. En uh, het, het, het koningshuis en de monarchie op zich. Dus, dus laten we even het loskoppelen van de romantiek en de rituelen. Uh, monarchie uh, versus uh, ja, republiek. Dat is een discussiewaard. Ik denk dat, uh, dat je daarover kunt uh, discussiëren. Maar wel de traditie en de geschiedenis moet je wel altijd vasthouden. Maar in welke vorm dan, daar, kun je wel over, daar, daar kunnen we wel over in discussie gaan. Nee, maar dat gaan we niet doen, want nee, we hebben maar een uurtje. Nee, he, op, dus uh, laten we een andere richting opgaan. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik uh, was even benieuwd hoe laat jouw wekker is gegaan vanochtend. Deze ochtend... Uh, ik kom nu uit Arnhem, dus het viel mee. Uh, ik was om vier uur al wakker. Ik was zelf al wakker geworden voor mijn wekker. Dus, uh, dus ik was vroeger op. Is dat iets wat in jouw lijf zit? Dat wanneer ja. je weet dat je een afspraak hebt... dat dan uh, geheel dat... natuurlijk en organisch het ja. lijf zegt... Dat... Wake up, darling... 100%. Ja. Dat, dat voel je goed aan. En, uh, dus voor de wekker, wekker zet ik altijd voor de zekerheid. Maar ik kan mezelf instellen van oké, okay, vroeg op. En dan ben ik ook vroeg op. En ik lag toch nog re relatief laat in bed gisteren. Dus ik heb een aantal uurtjes uh, geslapen. Maar je ziet er nu fris en fruitig ja. uit. Hou je dat ook vol of komt zo in de loop van de dag die man met die hamer langs? En het is wel goed dat je rustmomenten pakt. Dus de, vandaag of de komende dag... dan zou ik wel wat meer rust pakken. Maar in principe hou ik dat wel vol. Ja. Is het mogelijk om rust te pakken? Want je zei net eerder, voordat we aan de uitzending begonnen... ik ja. zit in een trainingskamp in Arnhem. Ja. Vandaag is een relatief rustige dag. We trainen één keer, dacht ik. En, uh, dus ik doe het wat rustig aan. Vanmiddag hebben we vrij... En uh, dan ga ik van de zon genieten. Heerlijk. Heerlijk ja. Het rare is namelijk wanneer ik het woord trainingskamp hoor. Mm. Dan, dan voel ik bijna ergens uh, in de verte uh, ook het woord strafkamp langskomen. <laughs> ja, in mijn onderbewustzijn. Trainingskamp, ik vind het ook wel een beetje authentiek. Maar het zit wel in me gebakken. Omdat ik dat zelf ook mee heb gemaakt. En veel op trainingskamp ben geweest. En, en dan kom je misschien al weer een beetje naar mijn carrière toe. maar in, Ik ben heel veel in Oost-Duitsland geweest vroeger. En dat was echt trainingskamp. En dat wil ik niet echt zeggen, strafkamp, maar discipline was er van essentieel belang. Uh, s morgens vroeg op, zes uur, zeven uur beginnen met looptraining. En, en drie trainingseenheden per dag. En dat was, uh, discipline was daar heel erg belangrijk. Ja. Hm? Het kan natuurlijk ook iets over jezelf zeggen: dat je trainingskamp als synoniem ziet voor, voor strafkamp. Uh, dat kan ook te maken hebben met een aversie tegen het woord trainen. Dat zou kunnen. Maar uh, ja, dus, dus mogelijkheden van rustpakken heb je vandaag wel. Ja. Jij was onderweg vannacht hier naartoe en toen hoorde je al een kleine introductie. Um, uh, over jezelf inderdaad, dat ja. je hier te gast zou zijn. Dan keren we nu even terug naar de introductie van, van dit uur. Ja. Dat heb ik namelijk met de voorgaande sportieve gasten ook gedaan. Ik ben eigenlijk meteen begonnen met die fijne termen die erin voorkomen... om, om eens even in conclave te gaan mm -hmm. met jou... Uh, over die uh, inhoud van die termen. Bijvoorbeeld, we, we, het is een zoektocht naar de ziel van de verbeterde doordouwer. Ben mm. jij een verbeterde doordouwer en op welke manier zou je dat zijn... Ja, zeker. Ik ben wel een doordouwer. Ik ben wel iemand die, uh, die zich ergens aan vasthoudt. En om zo'n karaktereigenschap, noem ik het... om dat te realiseren, om dat te creëren... om dat uh, in jezelf ook te voeden... of dat ontstaat eigenlijk door wie je bent... en waar je vandaan komt. En uh, zeg maar vanaf mijn jeugd, vanaf mijn geboorte... heb ik dat wel eigenlijk gehad om, uh, om voor mezelf op te staan... en mijn eigen weg te gaan zoeken. En als kind... Uh, was dat uh, een, een zware weg, een moeilijke weg voor me... omdat ik altijd aan het vechten was tegen mijn eigen emoties... en tegen de grote, bui de, uh, boze buitenwereld, dus de wereld buiten mezelf. En dat was voor mij altijd een gevecht. Wat en... maakte dat het nodig was om ja. te vechten tegen je eigen emoties? Want eigen emoties, ook al ben je kind, zou je kunnen denken en voelen... laat maar komen en we zien wel. Maar, ja, maar wat maakt het nodig om er tegen te vechten? Dat komt door uh, een gebrek aan zelfvertrouwen. En dat komt ook door een, uh, uh, door een gevoel van minderwaardigheid van jezelf. Dus wat je dan tegen jezelf zegt of wat mensen van, uh, tegen jou zeggen... dat associeer je negatief. Tenminste, laat ik het bij mezelf houden, dat associeerde ik negatief... Dus alles wat ieder, iemand tegen me zei: Als iemand tegen me zei van wat heb je mooie lange benen. associeerde ik dat negatief. En begon ik te vechten. En werd ik boos. Terwijl het een, uh, een positieve opmerking was. En, en dus dat is altijd wel een. een voor mij in mijn beginjaren is dat altijd een uh, ja, gevecht geweest. Om, uh, om gewoon balans te vinden voor mezelf. Ik vind het bijna knap om: wat heb je mooie lange benen. Ja om te zetten naar iets negatiefs. Ja, precies, maar dat, dat deed ik als kind. Dat deed ik als kind. Maar dat, dat kwam ook voort uit de, de, de strenge opvoeding uh, van mijn pa. Ook vanuit een positieve intentie, zie ik nu. Maar in die tijd dacht hij van, mijn kinderen moeten het goed doen... moeten het perfect doen, ik moet ze hard en streng opvoeden. En uh, dat gaf mij nooit een gevoel van, uh, van eigenwaarde en van, uh, van zelfrespect. En ik wilde het altijd beter doen. Niks kon niet, niet, kon niet goed genoeg. Had jouw vader in de gaten dat zijn opvoeding bij jou... niet dat juiste effect sorteerde wat hij eigenlijk wenste te bereiken? Um, waarschijnlijk in bepaalde momenten niet. In bepaalde fases niet. En, en, uh, maar op een gegeven moment heeft hij dat wel losgelaten... En eigenlijk ook vooral losgelaten op het moment dat ik echt uh, de boksport uh, leerde kennen. En uh, toen ik meer innerlijke rust kreeg, meer zelfvertrouwen, meer gevoel van eigenwaarde ontdekte. En dat was op 15 jaar leeftijd. En daarvoor was het altijd toch een, een behoorlijk gevecht om gewoon die balans in mezelf te vinden. En, en mijn eigen levensweg op een goede manier te kunnen bepalen. Is, t, is het dan zo dat de, de, de kennismaking met de bokssport... voor jou het reddend moment is geweest? Of zou je je in een ander geval ook best wel... gevonden ja. hebben in dat zelfvertrouwen? Sport was een reddend moment. Maar dat zie je ook voor die 15-jarige leeftijd, daarvoor al. Dat uh, de momenten waar ik in een goede mood was... waar ik mezelf prettig en goed voelde dat was op het moment dat ik was aan het sporten. Want dan had ik wel zelfvertrouwen, want ik was een goede sporter. Ik was een goede hoogspringer. En ik kon redelijk goed voetballen. En ik vond dat leuk om te doen. En op het moment dat ik dat associeerde met mijn emoties... en met mijn gevoel, dan voelde ik me daar goed bij. En uh, dan kreeg ik ook meer... Uh, en dan was ik meer een balans. Maar als ik in, in andere situaties op school... Of uh, als ik in, in, in contact stond met mensen, daar had ik echt heel erg moeite mee. Heel erg introvert in mezelf gekeerd. Laten we nog heel even teruggaan naar die eigenwaarde... waarvan je zelf vond dat je daar te weinig van in huis had. Mm. Ik kan me bijna niet voorstellen dat het gebrek aan eigenwaarde... puur en alleen maar voortkomt uit een hele strenge opvoeding... waardoor je die eigenwaarde niet kon ontwikkelen. Er mm. moet nog iets anders misschien wel aan ten grondslag gelegen hebben. Waarom zou het jou ontbreken aan eigenwaarde? Um, ontbrak, hè? <laughs> ontbrak. Ja, zou het jou toen ontbreken, ja, ontbreken. We hebben het nog even over het kleine ja, arneltje. Klein ja, dat is dat zit dan op een of andere manier dan in je. Maar dat, ik denk dat het wel in ieder geval toch voortkomt uit uh, wat je in het begin meekrijgt. En, en wat je verwacht. Iedereen verwacht een soort van erkenning en waardering en zoekt daarna. Maar dat kreeg ik waarschijnlijk te weinig. En um, voor, voor kleine Arnetje op dat moment. Kan dat en ook de, met de grootte van het gezin te maken We hebben? gehad zes kinderen, dus ja. niet uh, alle ogen op kwata, maar alle ogen op zes verschillende kinderen. Ja, dat kan, dat kan. Maar het heeft ook met uh, inderdaad omgevingsfactoren te maken. Als uh, je broers en zusjes het beter doen op school en jij minder doet op school, dan, dan zak je wat verder weer weg voor jezelf. En, uh, maar, uh, uh, en ik denk dat het vooral te maken heeft... ik wil dat ook niet ver buiten mezelf leggen... het heeft echt te maken van wat in je zit op dat moment. Maar ik geloof wel dat uh, van wie je bent en hoe je geboren wordt... dat je dat wel kunt ontwikkelen en dat je dat kunt, kunt omzetten. Maar die keuze moet je zelf maken op een bepaald moment. Dat is belangrijk. Ja, ik heb wel het gevoel dat je moet kunnen ontgroeien... tussen aanhalingstekens, ja. want dat is niet altijd per definitie nodig... natuurlijk mm. dat ontgroeien, maar je moet het wel kunnen... Uh, om, om je eigen richting mee te geven aan het leven. En je kunt niet altijd en eeuwig maar teruggrijpen... naar ja, maar, mijn jeugd. Of ja, ja maar, ja, zo ja. zit ik nu eenmaal helaas in elkaar. Ik, ik denk dat dat zo is. En dus dat je, dat, dat je toch de switch en zelf de kracht moet hebben... Om, om de keuze te maken om een andere richting op te gaan. En dan vanuit je eigen kracht de dingen te doen. Dus toch, ieder individu moet daar toch zelf ook echt voor kiezen... en dat willen. En natuurlijk heb je er ook kun je daar ondersteuning voor hebben en voor gebruiken. Dat is denk ik ook belangrijk, om die ondersteuning te krijgen, dat wil ik zeggen. Maar het komt vanuit je eigen hart, vanuit je eigen ziel om, om dingen te veranderen. Om dingen op een andere manier aan te pakken. En Geloof jij ook echt in de ziel, als, als zijnde iets wat een mens heeft? Ja, de ziel is niet vatbaar. De ziel en, uh, koppel ik zeer, zeker naar wat in het, uh, wel bij je is, maar het is niet stoffelijk. En het, is, de, het gaat dieper, het, gaat, het is universeel. Een bepaalde kracht waar je gebruik van kunt maken. Wat, wat gekoppeld is aan intuïtie en, uh, en, en, en, en nog dieper. En stel dat jij slaapt, is jouw ziel dan ook in rusten? Ook al kun je het niet helemaal als iets stoffelijks omschrijven... maar wel een, een, een energie, een kracht. Ja, er zit in het onderbewustzijn ook, hè? daar kom ik nog op. En uh, die, die rust dan ook. En er is ontspanning en het is je zijn. En... ja, tuurlijk. Geloof jij in leven na de dood? Hè? Dus niet het slapende en dan een rustende ziel. maar Gaat de ziel ergens heen na je dood? Of blijft er een soort energie of kracht over? Um, zeker. Zeker. Ja, ik, ik geloof in de spirit. En de spirit kun je koppelen aan... Ik koppel het ook aan God, omdat ik een katholieke opvoeding heb. Maar ik praat met de spirit, met de energie, met de kracht. En dat is universeel. En ik geloof dat je daar uh, gebruik van kunt maken. Dat zit ook in jezelf, dat zit in je, in je eigen zijn. En uh, daar geloof ik in, dat, dat, uh, dat er een energie is waar je gebruik van kunt maken. En... Mijn overtuiging ook dat. dat um, jij, jij hebt mijn boek gelezen: dat iedere finishlijn de start is van een nieuw begin, is ook met het leven. En het, um, het geeft mij een goed gevoel, als ik zeg: van dat is ook weer de start van een nieuw begin. Het biedt ook wel perspectieven en mogelijkheden. We weten niet wat, maar er komt wel iets. Het is oneindig. Dat ik, geloof ik. Het, zou, uh, het is veel pijnlijk om te zeggen: van ja, je bent dood en het is afgelopen. Ja, jij hebt ook geleerd, Arnold van der Leijden, om huh? die, die energie die je hebt en die, en die ziel, die, die heel erg van jouzelf hmm. is en, en die heel erg woont in jou. Hmm. Uh, om, die, om die te vormen en, en te veranderen en aan te passen. Hè? Want je was, was een heel onhandig klein Arnoldje. Ja. Een beetje agressief, een beetje onhandelbaar. Ja. Janken wanneer je verloren had. Ja. Um, is, is dat een immer voortdurend proces? Dat je dat vormt en kneedt? Ja. Is dat ja. dan dat gegeven van... Een gehaalde finish betekent altijd weer een nieuw begin? Het ja. is ook een constant proces. Nou, uh, van wie je was... Wie je bent en wie je wilt zijn, is een continu proces. Dan kom je echt heel dicht bij de, of dat is identiteit. Dat is identiteit. En. Eh, en verschil, dus op momenten, zeg maar in een week of in, een, in je leven. kom je ook weer klein Anneltje tegen. Want dan heb je ook een frustratie of een pijn waar je tegenaan wilt vechten. Ik heb alleen geleerd... Wat zijn de momenten dat dat gebeurt dan? Dat je onrecht wordt aangedaan of dat je het eigenlijk niet mee eens bent. In het leven is toch ook uh, constant dat je moet leren omgaan met conflict situaties. Maar dan zou het een situatie zijn van buitenaf. Maar stel dat Arnold je gewoon spuugchagrijnig zocht en zwakker wordt. Dat kan toch ook gebeuren dat je dan dat kleine agressieve onhandelbare jongetje in jezelf weer even tegenkomt? I iedereen wordt wel eens uh, onhandig wakker of minder wakker, maar ik heb daar wel van geleerd om gewoon daar een switch in te maken. D dat kun je zelf bepalen door gewoon echt contact te maken met jezelf. Omdat je als, als ik 's morgens wakker word en ik ben, zal ik of ik voel me niet lekker of ik heb niet voldoende energie, ga ik bewegen. Ja, en die switch die kun je dan niet maken op het moment dat het onrecht of, of het chagrijn van buiten afkomt op een situatie. Of kun je het dan ook het het toch weer ]zelfde. hanteren? Dat kun je zeker hanteren door juist te gaan bewegen. Door in je eigen kracht te gaan staan. Door anders te gaan denken. Weet je, alles komt voort uit gedachten. Alles komt voort in de eerste plaats uit gedachten. En eh, ik maak er altijd wel een. Het is voor mij altijd een mooie uitdaging om. Eh, je hebt knockdowns een knockdown-gedachte. En je hebt de winning mood gedachten En er is een constant spel wat gebeurt. De als je, als je een... knockdown gedachten dat zijn overtuigingen, ja. emoties ja. en gedachten... Ja. die je ja. kunt ervaren. Ja. Uh, en, die kun je... en die kun je in de winning mood ervaren... maar die kun je ook in negatieve zin ervaren. Die knockdown gedachten moet je die ervaren. Zijn... Ja. Die, die, die, die hoef je niet in winning mood te ervaren. Maar je kunt wel zeggen, van dit voelt niet goed... Dus maak je de keuze om een andere richting op te gaan. Dus als je in een negatieve gedachte zit, voor mij... en is mijn instrument om te zeggen van... hé, hey, wat staat er nu tegenover, tegen die knockdown? Dat is wel een winning mood gedachte. Er staat altijd een winning... en tussen winning mood staat ook een winning mood gedachte... staat ook een knockdown gedachte tegenover. Dat is een spel. Dat is een game wat je kunt spelen met, met je positieve instellingen... met, met je gedachten. En jouw uitgangspunt is dan ook... Vanuit de boxwereld geredeneerd, ja. na elke knockdown is er nog een moment dat je uh, een nieuwe weg in kan slaan. Ja. en weer kunt opstaan en verder gaan. Ja. Want het zijn een paar tellen. Ja, er zijn ook gedachten. Dus iedere knockdown eh, biedt altijd weer de kans om terug te komen. knock knockout niet. Dan is het over. Dan is het licht uit. Wie is ook wel een start van een nieuw beginnen, zeiden we net. Want dan is het wel uit voor dit leven. Maar eh, iedereen kreeg klappies in zijn leven. Maar eh, ik heb wel geleerd om handschoenen op te pakken, weer rechtop te staan. En een next step te kunnen maken. En eh, dat komt voort ook uit het feit. En eh, dank je wel dat je eh, met je voorbereiding. dat we al zeg maar in die diep gaan komen. Eh, is dat het. Kleine Arnold heeft ook gekeken naar zijn omgeving. En uh, wat ik nooit vergeten ben... is dus, uh, dat uh, ik geboren ben in een gezin van zes kinderen. En uh, we hebben daar allemaal een goed contact met elkaar. En uh, we zijn allemaal gezond. Alleen mijn broer boven mij. En die is met een vergroeiing geboren, dat is Eddie. En die op hele jonge leeftijd... Uh, hij, hij was krom geboren, hebben ze hem, hebben ze hem recht proberen te trekken. En van jonge leeftijd zat hij in een cors, cors, corset. Dus in een, een, een omhulsel om zijn, lichaam, om zijn lichaam recht te houden. Op een jonge leeftijd heeft hij een operatie gehad... waar hij wekenlang eh, vast aan gewichten moest hangen... om zijn lichaam uit te rekken. En als je naar je omgeving kijkt... Ja, dan wat is mijn knock-out-downs die ik krijg? Er is altijd iets verder waar je aan vast kunt houden... dan die mensen die je juist inspireren om je eigen weg weer te vinden... en om positief in het leven te staan. Vond je zijn manier van daarmee omgaan inspirerend voor jou... om te zien hoe vechtlustig je kan zijn? Ja, zeker. Door om je heen te kijken... zie je altijd mensen die je inspireren... en mensen die moeten vechten om hun weg te kunnen vinden... En dat inspireert me ook om altijd gewoon uh, ja, dit voor voorbeelden te noemen... om mensen ook in de spiegel te laten kijken, reflectie te geven... Van, van, van, van kijk gewoon naar jezelf en van wat je kan in plaats van wat je niet kan. En heeft dan het opgroeien, omdat je het ook heel duidelijk natuurlijk over je omgeving hebt... waar je veel naar kijkt en wat mm. natuurlijk invloed heeft... op de manier waarop je opgroeit en hoe je je ontwikkelt... heeft het opgroeien in Sittard veel invloed op jou gehad? Want je vader is in 1956 vanuit Suriname naar Nederland gekomen... Mm. Um, uiteindelijk hij ging hij in opleiding voor verpleger... maar besloot naar de Limburgse mijnen te vertrekken... om mm. het gezin in onderhoud te voorzien. Dan ben jij daar geboren in Sittard. Het had ook heel anders uit kunnen pakken. In hoeverre is Sittard en, en Limburg en katholiek opgevoed worden... van, van, van heftige invloed geweest? Uh, ja, Sittard uh, voelt nog altijd goed. En uh, Ik ben op dat gebied chauvinist ook... En uh, is een mooie stad. is een mooie omgeving waar ik ben opgegroeid. En in een wijk, Vrangendaal, uh, Stadbroek, daar tussenin. De Baander, daar woonde ik, in de Vrangendaalstaat. Het was niet altijd makkelijk. Er was altijd ook vechten op het schoolplein. En uh, je had altijd groepen met jongetjes die, die, die flink gingen vechten. We waren de eerste donkere jongetjes in onze omgeving. En je had nog wat Ambenese jongens en wat Indo uh, mensen uit Indonesië. Dat was in die tijd, kwam dat op. En wij waren zeg maar een van de weinige donkere jongetjes op school. ze niet de enige. En uh, dus er waren ook wel eens groepen van... Hé, hey, uh, Zwarte, en je bent donker en uh, noem maar op. En Zwarte Piet. En uh, uh, uh, uh, zeker voor Kleine Annetje was dat, was dat wat moeilijker om dat te accepteren. Maar uh, van de andere kant heeft me dat ook sterk gemaakt. En uh, ben ik daardoor omhoog gevochten. Dat was één punt van Siddharth. En... Uh, je was anders dan de andere kinderen op school. Maar uh, we konden op andere gebieden ook heel goed verbinding maken met, met andere kinderen. Op het schoolplein om te voetballen, om te sporten, om te bewegen. Bij de atletiekvereniging, bij de voetbalvereniging. Vanuit die jeugd heb ik daar heel veel goede herinneringen aan. Jij was als, als kleine Arnoldje een heel slecht verliezer. Hè? Want dan ja. werd je boos, agressief, je liep weg en je ging huilen. In de introductie hadden we het over krachtige verliezers en jubelende winnaars. Wat voor verliezer ben je nu, stel dat je verliest? Ja, Wat maar... het ook mogen zijn. Hè? Ja. Of het nou een bokswedstrijd is of iets in je persoonlijk ja, leven precies. verliest. Hoe, hoe krachtig ja. sta je daarin? Ja, ik heb een gedachte van... Uh, maar misschien moet je er zelf ook een beetje meegaan. Van dat verlies niet meer bestaat. Dus dat je nu verlies uit je vocabulaire kunt schrappen, bestaat gewoon niet meer. Ik denk dat het een goed gevoel zou kunnen geven. Nou, dan ga ik het even hard spelen. Als is ik het, moeilijk, zo zegt. het is hard. Het is... Ja, nee, maar dan ga ik het ook hard ja, spelen. ga ja, ik het hard terugspelen. Ja, ja. Ik lees ook natuurlijk in de voorbereiding dat een van jouw persoonlijke dieptepunten geweest is um, dat je moeder er niet meer is, dat je moeder is overleden. Ja. Ik ja. zie dat als een enorm verlies. Ja, precies. Ik begrijp heel goed dat het in het leven niet anders kan ja. dan dat je je ouders verliest. Maar dan komen kom ook een beetje op het waar we net over hadden: met die finishlijn. En natuurlijk heb ik gehuild en uh, de pijn gehad, frustratie, teleurstelling. Mijn moeder is respectabele leeftijd van, uh, van 81 jaar. Ze is ze geworden uh, Maar vanaf haar 50ste familielid, vijftigste, kreeg ze hersenbloeding. Ja, tot twee keer toe, geloof ik. Twee hè? keer toe, hersenbloeding. Ja. Ze zou overlijden op haar vijftigste. Ze heeft zich omhoog geknokt. Ze kon haar, herkende haar eigen kinderen niet. Toen ze een revalidatie zat. Maar ze had zo'n ongelooflijke wilskracht. Ze is Rotterdamse. Ja, bij wat voet, wil je daarmee ja, zeggen? Ja, beide voet op de grond. Dus oh, dat is een beetje de mentaliteit. De vechters mentaliteit heeft ze zich teruggevochten. En, en door te oefenen. Door bijvoorbeeld, want ze had nog drie kleine kinderen. De, de drie oudste waren wat groter, waren al uit huis. Maar wij waren nog jong, we hadden nog hulp nodig. En zij wilde ons nog verzorgen. We hebben heel veel in die tijd ook, ook zelf gedaan. En, en zij kwam terug uit revalidatie en uh, moest boodschappen doen. En uh, moest... Uh, moest één ding halen. Uh, zeg even pindakaas. En ze ging naar de winkel en ze was vergeten wat ze moest halen. Maar dan liep ze weer terug. Oké, okay, het is pindakaas. En dan liep ze weer terug naar de Vivo. De Vivo had je toen in die tijd. De winkel. De kruiden Nooit van God. <laughs> en, en dan was ze het vergeten, maar liep ze weer terug. En ze wilde de boodschappen niet opschrijven. En zo ging ze haar hersens weer trainen om die geheugen terug te krijgen. Later eh, kon ze beter telefoonnummers onthouden dan ik. Ze wist uit haar hoofd het telefoonnummer van mijn zus, mijn oudste zus in Duitsland. Um, Wat is Duitsland? 0049, idee, <laughs> <049. geen> idee, <laughs> en ga maar door. Ja. Nou ja, dus dat is trainen. Dus, dus was trainen toch doorzetten. Ja. Oké, okay, dan heeft zij zich, en dat is natuurlijk voor jou een prachtig voorbeeld geweest. Dan heeft zij zich dus 31 jaar lang teruggevochten of althans heeft 31 ja. jaar gewonnen van de 50. waardig leven weer te kunnen om, vinden. Precies, en dat is prachtig. En toch nu heeft verloren. Kan ook op je 81ste. Want mm -hmm. ze is het leven kwijtgeraakt. En dan toch zeg jij van ja, ik heb gehuild, ik ben teleurgesteld... ik was misschien wel machteloos. Mm -hmm. maar, maar verlies bestaat niet meer. Dat kunnen we wissen. Is dat niet ja, heel omdat, erg contradictioneel? Het, maar het gaat door. Het gaat door voor mij. En uh, de gedachte aan mijn moeder. De herinnering. En dat zij ergens is om een plek... waar ze haar rust vindt. En waar ze... Waar asiel is, waar ze rust en waar ze... Waar gewoon licht is. Weet je, waar gewoon licht is. Nou, dat, dat is dan prima. Dus is, is een rust. Weet je, op het einde... Ze vertelde het niet aan mij. Omdat ik um, heel close contact met haar had. Alle kinderen had ze een goed contact mee. Maar... Um... Ik ben de langste tijd, als je dat gewoon in uren bekijkt... ben ik bij haar geweest, van alle kinderen. Omdat de, de vijf anderen gingen goed naar school. Ik zat op de LTS. Ik deed dat met twee vingers in de neus, bij wijze van spreken. Met alle respect voor de opleiding. En voor de rest wilde ik alleen maar trainen. Dus ik was thuis om te trainen. Toen ging ik ging naar school een paar uur en kwam ik weer terug was ik te trainen. En moeder maakte voor mij extra eten. Omdat ik moest afvallen. En goed gewicht en gezonde voeding. Weet je? En ik ging lopen en Dan kwam ik terug en dan was mijn, mijn papi klaar om te eten. Weet je? Dus de meeste tijd ben ik met haar, met haar samen geweest. Dus, uh... En toch heeft ze je dus tegen het einde van haar leven... iets niet gezegd. Want daar begon je dit betoog mee. Ja, dus ik, ik moet even kijken waar ik naartoe wilde. Uh... Nee, de, dus... Dus eigenlijk is dat... Uh, nee, dat wilde ik niet zeggen. Uh, eigenlijk is dat goed zo. Dus uh, ik ben met haar mee geweest. Uh, ja, en op het einde... Oh ja, voor haar, dat, was, dat wilde ze zeggen. Uh, uh, het is genoeg geweest. En ze had tegen de ouderen gezegd... En dat heeft ze tegen jou niet mij gezegd? Mij niet gezegd van... Jongens, ik wil niet meer. Dus ook een aantal weken voor ze stierf, Of eigenlijk al langer daarvoor... Oh, ik ben moe en ik ben op en het hoeft voor mij niet meer. En jij gelooft dus werkelijk dat. Dat heeft ze mij niet verteld. En... Dat, dat heeft ze mij niet verteld. Waarom zou ze dat tegen jou niet gezegd hebben? Weet ik. Misschien na hetgene wat ik vertel, kan je het invullen. Of te luisteren. Ja, ik vraag het me toch af. Omdat je zo dicht bij haar stond, de meeste tijd met haar op door... ja. Wellicht is ze er vanuit uitgegaan dat je haar sowieso wel zou begrijpen. En zou weten dat ze ergens in dat. Lichtpunt zou komen te zitten met die rust? Omdat ik, jij dat ik geloof dit, hebt. Ik vind het mooi in analyse. Ik, ik kan me daar heel goed in vinden. Ik breng door een glimlach op mijn gezicht. Ja, ik zie het. <laughs> ja. Jammer hè, dat het radio is. Ja, ja, maar ja, volgens radio. mij kunnen de mensen op de webcam kijken. Ja, de is dat webcam. zo? Hij doet het. Ja. het is, okay, Soms goed. willen we wel eens digitaal. Uh, Wat moet iets, ik zwaaien, uh, dan? Ik Zwaai? weet het niet waar dat... Uh, ik, ik, ik ben echt zo'n radiomeisje, iedereen, ik heb dat helemaal ja. niet in de okay, gaten. We ik hebben het heen, gezien. Mijn, okay. ja. Arnold van der Leijden, dames en heren luisteraars. Mm. Op Radio 1 bij Nachtvluchten mocht u geen webcam hebben aanstaan. Uh, ik ben met hem in gesprek. Uh, in onze maand getiteld Nachtvluchten Sportivo. Je krijgt de groeten van Olga Commandeur, onze oh, gast goed, van goed. vorige week. En ze vond het heel bijzonder dat uh, jij uh, een bokser was. En eigenlijk ook nog een beetje bent. Natuurlijk, volgens mij ben je nooit bokser af. Hè? Zoals jij beweegt tenminste, denk ik, nou, ja. dat is nog steeds zo. Ze vond dat heel bijzonder en vindt dat heel bijzonder... omdat je altijd zo warm en sociaal bent. Dat heb ik ook in je boek gelezen. Was jij misschien te lief voor, uh, voor het bokserschap? Ja, dat is een mooie generalisatie. Ja. Die mensen constant maken. Ja omdat mensen het beeld hebben van de bokser die is hard, die is brutaal. En, uh, ja, en lomp die, en ongemaneerd en slaat mensen pleuren en, uh, en, dom. en krijg nou wat. Ja, precies, dat zijn de, ja, dat zijn de inkoppertjes. Maar dat is niet zo. En dat is een imago en een image wat, wat, wat vaak boksen heeft voor mensen. Maar het heeft, ook een, het heeft gelukkig een andere kant. En, en ook steeds meer mensen gaan zien dat bokstraining een van de beste trainingsvormen is die je kunt doen. Dat is, sowieso, dat, dat, is dat is da, da, voor, voor is het fysiek bereik van een mooie conditie. Ja precies. Maar en, die knallen tegen de, je De harses. competitie is hard, is brutaal. Ja. En de harde klap op je hoofd is niet gezond. Dus uh, het spel is ook om dat zoveel mogelijk te voorkomen... en zo weinig mogelijk harde klappen te incasseren. Vandaar en, dat jij een groot fan was van Mohammed, Mohammed Ali... die zo prachtig om alle slagen heen danste. Ja. En, en dat is ook altijd de uitdaging. Dat is één. Twee is dat je fysiek, mentaal zo goed in balans moet zijn. Dan kun je ook een tik vertragen. Dan kun je ook een klap incasseren. En dan kom je overheen als de rust-arbeidsverhouding goed is. Dat is heel erg belangrijk bij sport als boksen. Waar zo'n fysiek contact is. En, eh, dus ik ben daar zorgvuldig mee. Eh, altijd geweest. En nu ook met mensen die ik begeleid en die ik train. Omdat ze niet te veel en te, te veel klap incasseren. Hoe heb jij geprobeerd om, uh, laten we zeggen, iets te veranderen aan dat imago van de bokser? Uh, zoals we hem net hebben omschreven. Hè? Dus, dus hard en lomp en dom. En... Ja, altijd wel in de verdediging. Altijd wel in de verdediging. En dat doe je automatisch, omdat uh, altijd komt dat soort aanvallen. Weet je, en dat soort. Uh, input en feedback van, ja, boksen hard en brutaal en noem maar op. Maar ik probeer ook de andere kant van de boksen te laten zien. Dat je als je het leven ook van verschillende kanten kunt bekijken... en dat boksleven ook... En die ring kun je ook anders bekijken. Dus, dus... Hoe zou ik die ring dan anders moeten bekijken... Ja. dan die touwen die daar uh, omheen staan en daar binnen wordt gewoon... Als wereld. Om, om, om, om de winst gestreden. Als, Als de wereld. wereld. Als de wereld, weet je wel. Um, um, met het licht erop. En met het licht erop. en uh, de, de wereld is ook altijd dus ook, Je kunt ook, moet er ook klappen in kasseren. Daar win je, daar verlies je. Uh, dus toch nog weer dat verlies. Ook al ja. moeten we dat eigenlijk schrappen. Dat woord. Ja, verlies. Maar hoe zie je verlies? D dus, dan moet je wel dus proberen ook in je emoties op een andere manier mee om te gaan. En verliezen ook van een, een ander perspectief te kunnen zien. Ondanks het feit dat je ook, wat, wat ik al zei, dat je ook uh, de pijn en mag huilen en dat soort emoties mag ervaren. Maar het is wel, op een gegeven moment kun je ook weer zeggen, oké, okay, weer start van een nieuw begin. Wat, wat haal ik eruit? Waardoor ik weer een stap verder kom. Financiële ja, finishlijn is niet het einde. is altijd weer de start van een nieuw begin. Het biedt altijd weer perspectief en mogelijkheden. Het is beter om er zo naar te kijken... dan in pijn, frustratie en teleurstelling te blijven zitten. Als mensen uh, uh, mentaal, fysiek niet in balans zijn... of ze hebben problemen, emotionele problemen... in welke vorm dan ook. Dat komt vaak voort uit het feit dat ze blijven zitten in hun pijn. In hun dingen die gebeuren. En... Uh, als ze op een of andere manier door therapie of door hulp... of door wat dan ook eruit komen, komen ze weer in beweging. En wat we al zeiden, zolang je in beweging bent... is de kans dat je geraakt wordt het kleinst. Dat is een van de gedachtepatronen waar we het al over gehad hebben. Dan hebben we het over geraakt... In tussen aanhalingstekens negatieve zin. Want je laten raken in positieve zin. Mm, is ja. natuurlijk al... Ja, ja nou ja. Nee, maar dat is, wederom de glimlach op het nee, gezicht. Nee, maar dat is... iets. <laughs> ik gebruik het ook wel uh, ja, ook metafoorisch. Omdat ik wil nog steeds mensen raken. Daar ben ik eigenlijk mijn, bijna mijn hele leven al mee bezig. Dus in de ring. Maar nu wil ik mensen ook raken. Door op een andere manier met ze te sparren. Is dat ook een vorm van erkenning zoeken dat wanneer je in staat bent een ander te raken... en dan in dit geval in die, in die positieve emotionele zin... Mm. op dat moment word je in principe als, als identiteit, als mens... ook erkend, omdat je bij ja. iemand anders iets ja, losmaakt. Maar erkenning eh, wil je hebben, die zoek je bij jezelf. Maar ook buiten jezelf. En het is eh, fantastisch, heel mooi om een compliment te ontvangen... Eh, als ik hier binnenkom en ik zeg van, je, wat zie je er mooi uit? Je, wat ben je fit? Je bent al uren bezig. En noem maar op, we hebben een goed contact met elkaar. Er wordt een compliment gemaakt. Dat, wil, dat vindt iedereen. Vindt dat fijn. Ik denk niet, dat, dat, dat is iets universeels. Dat vindt iedereen prettig ook, om een compliment te krijgen. Dan is het dus mooi dat je ergens jezelf hebt weten aan te leren... anders met die dingen om te gaan dan het kleine Arnoldje... Waartegen gezegd werd, wat heb je mooie lange benen. En zelfs dat interpreteerde je ja. toen als zijnde uh, onhandig. En mm -hmm. zal al verkeerd bedoeld worden. Ja. Weet je, Arnold, over wie... Arnold van der Leiden op Radio 1 bij Nachtvluchten. Over wie wij het nog helemaal niet gehad hebben. Mm -hmm. Of bijna niet. Je vader. Wel dat hij een hele strenge opvoeding jullie gaf vanuit... De beste overtuiging om jullie ja. uh, stevig en krachtig in de wereld te zetten. Uh, hij ging in de mijnen werken. Ja. En het toeval wil namelijk... wij gaan altijd op zoek in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid... Ja. naar een fragment uitgezonden op jouw verjaardag. Althans, okay. jouw geboortedag in dit geval. Ja. 24 januari 1963. Heel Dat koud was het toen. Ja. We hebben het ook gevonden. En het is te bizar voor woorden, maar het gaat... ik pak het er even bij... Ja. Um, Hé, hey, dat is je uh, declaratie voor de reiskosten, dat moet ik helemaal niet hebben. Het gaat over uh, uh, het, het plotselinge tekort aan kolen in die ontzettend strenge winter. Dus wij gaan terug naar jouw geboortedag, Arnold van der Leiden. We gaan naar uh, 23 januari 1963. Wat zeggen onze kolendeskundigen in Limburg? Er zijn voor wat het kolenprobleem betreft twee lichtpuntjes. Het eerste is dat de vorst enigszins is geweken... en wij dus minder hard behoeven te stoken. En het tweede dat het kolenvervoer per trein... met de dag beter is geworden en vandaag vrijwel normaal was. Maar daar is het kolenprobleem nog lang niet mee opgelost. Om de dodenvoudige reden dat men deze strenge winter niet heeft voorzien. Nu die plotseling vroege en strenge winter... zo ernstig in de voorraad heeft ingegrepen... men kan wel zeggen dat het meerverbruik twee tot drie maal groter is is het niet mogelijk om de enorme vraag op te vangen. Dit geldt niet alleen voor de detailhandel en de groothandel... maar ook voor de Limburgse mijnen. De Limburgse mijnen nu voorzien in 55 tot 60 procent van de huisbrand. De rest moet geïmporteerd worden. En deze importkolen zijn duurder. Vandaar dat men liever de Limburgse kolen neemt. Kan men in Limburg nu de grote vraag bijhouden? Wel, een twee of drie dubbele vraag kan geen enkele producent in enkele dagen of weken verwezenlijken. Ook de mijnen niet. Het arbeidstekort van ongeveer 5000 man doet zich sterk gevoelen... en nu mogen we nog van geluk spreken dat er geen griepepidemie is uitgebroken... waardoor meer arbeidskrachten zouden wegvallen dan normaal in een winter gebruikelijk is. En dat aantal is in de winter al hoger dan in de zomer. Al met al facetten die het moeilijk maken aan de zeer grote vraag te voldoen... Er zijn kolen, maar men kan niet 1, 2, 3 de productie verhogen... tot het dubbele of drievoudige. Men kan idem niet het vervoer enorm opvoeren. Men had er goed aan gedaan, zegt men, er rekening mee te houden... dat er eens een strenge winter zou komen zowel de handelaren als de verbruikers... met vanzelfsprekend de uitzonderingen voor waar dit onmogelijk is. Laten we hopen dat we het ergste achter de rug hebben... en dat we uit de voorbije weken iets hebben geleerd voor de komende jaren. Ja... En dat was dus op 24 april, ik zei 23, 24 april 1963... Januari. De geboorte... God, dat zeg ik nu toch weer april. Ik ben totaal in de war. <lacht> Komt omdat jij steeds tegenover mij zit met die prachtige glimlach. Kan er niet tegen. <lacht> Te verduidelijk. Arnold van der Leiden. Arnold Victory van der Leiden. Mm -hmm. um, we hadden dit fragment uitgekozen, want het is inderdaad jouw geboortedag... 24 januari ja. 1963, een strenge winter. Want jouw vader is in de mijnen gaan werken om het gezin te kunnen onderhouden. Jouw vader is er nog wel. Ja. ja. Hoe oud is hij nu? Hij is nu uh, 76. Ja, 76. Oh, dus hij was jonger dan jij. Hij moeder. was jonger, ja. Een stukje Hoe jonger. hebben jouw ouders eigenlijk elkaar leren kennen? Die hebben elkaar leren kennen in, uh, in Rotterdam. In de buurt van Rotterdam. Westmaas, volgens mij. Uh, in Delft. Sorry, in Delft hebben ze elkaar leren kennen. In de verpleegkunde. Mijn, uh, mijn moeder was verpleegkundige. En hij de, wilde de opleiding. Hij was in opleiding. Hij was wat jonger. En zo hebben ze elkaar leren kennen. Ja. Hoe heb jij jouw vriendin Angela leren kennen? Angela, via de sport. Via de sport in 1995, vergeet ik nooit. Um, dat mag de luisteraar mag dat weten. In 1995 had ik een sportvakantie op Lanzarote. En eh, ik ben altijd sportvakantie. En ik, ik had, deed de organisatie, ik had de leiding, ik gaf ook lessen. En dan probeer ik het altijd... En dan altijd... noem je toch nog een vakantie? Sportvakantie, sportvakantie. En eh, voor mensen georganiseerd, allerlei deelnemers. En met de deelnemers altijd vriendelijk, aardig, maar wel op gepaste afstand. Maar Angela, eh, onze ogen hebben elkaar geraakt. En eh, nou ja... Van na die vakantie hebben we elkaar nog ontmoet en uh, toen zijn we verder gegaan. Dus dat was liefde op het eerste gezicht? Uh, op het tweede gezicht. Want ik realiseerde me pas, toen we al uh, een aantal dagen daar waren... Uh, we zouden een week blijven en we waren al drie, vier dagen daar... Ik op de... Uh, uh, tijdens de aeropikles. Eens daarop ik les, want ik vond de adem, maar het was echt een poep. Een oogcontact op het moment dat ik met haar aan het trainen was. En dat, uh, dat moment was een, uh, een, een gongslag van uh, dat, zit goed, dat zit goed. En toen, toen zijn we wat meer met elkaar gaan praten en uh, uh, in contact gekomen met elkaar. En uh, na afloop van de vakantieweken hebben we afspraken gemaakt. En, en was dat voor het eerst dat je die gong zo hebt ervaren in een kennismaking? Want jij bent natuurlijk als bokser de hele halve wereld overgereisd. Je komt veel mensen tegen. Je staat in ja. de schijnwerpers. Je bent een lekker ding, zullen we maar zeggen, hè? En ja, dat, is dan, ja, okay. dat is dan ook uh, niet nu denken van: oh, dat is misschien. <laughs> daar ben je overheen trouwens, kleine orde. Er wordt gelachen in een andere ruimte. <laughs> Ja, dat kunnen we toch bedoel, wel zeggen. Arnold van der Leiden, laten we wel weten positief of negatief, die en, lach? <laughs> en, en ook die lach aan de andere kant van het glas wordt positief. Ja, zo moet <laughs> zeggen zij nou, weet je wel. <laughs> nee, dus, dus, um, dan kan ik me ook voorstellen dat, dat je goed in de markt ligt, zullen we maar zeggen. Uh, en dus veel vrouwen onderweg tegenkomt uh, die je uh, wellicht uh, proberen te verleiden. Is dit de eerste keer dat je echt zo'n gong voelde van wow, met deze Angela... Ja, die, die gong is misschien beter uit te leggen dat uh, de gedachte in me kwam, opkwam, van met deze vrouw ga ik door. Dus dat was echt bij de kennismaking al, zeg maar, uh, misschien niet op dat moment elkaar kijken in de ogen, maar ik dacht wel van zo van, up, het contact, dit zou nou wel eens mijn vrouw kunnen worden waar ik kinderen mee kreeg. Dat was echt vanaf het begin en dat is ook zo ontstaan. Het is de vrouw die, uh, die uh, um, voor ons beiden twee mooie kinderen heeft geschonken. Sebastian en Alicia? Alicia, ja. ja. Mm. Nu ben je zelf vader geworden. Ja. En dan komen we toch weer even terug op uh, jouw vader. Ja. Waarvan je gezegd hebt, uh, streng, toch ja. rechtvaardig. Klinkt dan altijd in mijn hoofd door, hoor. Maar... Ja, ja <laughs> precies. Want, uh, want uh, je leert daarvan. Uh, ja. Dus zeg zeker. Ik associeer het ook positief. Wat... wat heb jij van jouw vader meegekregen... wat jij bijvoorbeeld in je eigen gezinsleven... ook op die manier hanteert? En, en wat doe je zeker niet omdat je denkt... nee, ja. dat wil ik anders. Um, uh, uh, hij, uh, hij was een kunstenaar... in uh, het relativeren... door een ongelooflijk gevoel van humor. Heerlijk. Dus hij heeft een, hij heeft een uh, heel groot gevoel van humor. Dus ook zijn eigen gedrag en zijn eigen... Misschien ook pijn en frustratie. Kon hij heel goed door. Uh, met humor kon hij dat een, een plek geven ook voor zichzelf. Uh, een beetje cynisch. Uh, en maar uh, ja, heel goed het gevoel voor humor. En ik, die humor, denk ik, heb ik van hem gekregen. En hij is uh, charismatisch. het gevoel voor humor. Kon goed contact maken met mensen. En, uh, en altijd met een grappie. En uh, ja, de, op dat gebied. Uh, dat is een van zijn krachteigenschappen die ik. Uh, die ik denk ik van hem ook uh, heb overgenomen. En, en dat neem je dus mee, ook ja. binnen je gezin waarschijnlijk... dat ja. je ook die momenten pakt om te relativeren. Wat zijn de dingen die ja. jij als vader heel anders denkt te willen gaan doen? Ik zeg uh, expres, denkt ja. te willen gaan doen... want precies, vaak precies. blijkt in de praktijk dat het toch niet ja. lukt. Maar ik doe het anders, ik ben ervan overtuigd. Uh, maar wel ook streng en wel discipline moet er zijn. Sport heb ik met de paplepel ingegeven. Oh ja, nog een positief ding. Sportlepel, met de paplepel ingegoten. Uh, Bij ons. Bij mij. En dat doe ik ook met mijn kinderen. Sport doen ze. Mijn zoon is zes en zit al op voetbal. En uh, ik, ik vind discipline ook belangrijk. Omgangsnormen belangrijk. Als hij van iemand een, een, een koekje krijgt of een snoepje, ja, dank je wel. Maar Sebastian en Alicia ook, die zeggen dankjewel, weet je wel. Het zijn zo'n hele fundamentele kleine dingen. Door gewoon dankjewel te zeggen. Dus daar let ik wel op. En dat is ook wel een discipline die er is. Maar ik zal nooit een klap uitdelen aan mijn kinderen. Dus ik vind discipline wel belangrijk. En ik wil ze zeker op een goede manier met ze meelopen. En heeft je vader dat wel eens gedaan? Een tik voor je kop gegeven? Ja, ja. Ja, ja, dus dat is een van de dingen waarvan ja. je zegt: nee, dat zal nee, ik nooit doen, nee, nee. deed mijn vader wel. Nee, heftig of uh, corrigerend? Nee, heftig. Uh, heftige tikken. Ja. Oh? Ja, ja. Hij regeerde echt met harde hand, let, let, letterlijk en figuurlijk. En dat is, uh, dat is iets wat, uh, wat je hebt moeten ervaren. Ja. ja, vanaf welk moment deed hij dat niet meer? Omdat je immers boksen, <laughs> boxen ja. van de Leiden werd. Nee, hij ging boksen. En, en van de andere kant was hij ook altijd trots. Hè? Dus met sport, met voetbal heeft hij ons gemotiveerd om voetbal te doen, om te gaan sporten. En zeker vanaf 15 jaar, dan, uh, toen was ik de champ. En uh, de kampioen deed hij ook op die manier wel inspireren. Een uh, kampioen. En dan uh, was hij ook trots met, met de eerste resultaten en uh, successen die je behaalt. Kon hij ook meevoelen in, in, in eventueel het moment dat je dus een wedstrijd verloor? Dat hij daarin... Dan ja. ook even dat, dat, dat je trots willen voelen opzij kon zetten. En kon zeggen, jongen, je hebt het toch goed gedaan. Ja, dat is een vraag die je aan mijn vader moet stellen. Uh, nou ja, maar je kunt het wel ervaren. Ja, ik denk het wel, ja. Dus, dus heel mijn familie... Alle broers, zusjes, moeder, pa. hebben mij nooit laten vallen bij een Nederlaag. Maar, maar koppelt het, pak, pakt het ook breder. Dus dat je omgeving je niet laat vallen na een klap. of na een Nederlaag. tussen aanhalingstekens Nederlaag. Nederlaar, want het is voor jou ja, een nieuw aanhaling... begin. en ja, ja, ja, het precies, moment waarop je precies. daar weer je lering dat, uit kan dat trekken. Dat is ook essentieel. Dat is belangrijk van hoe je jezelf ook ontwikkelt. En uh, dat kan invloed hebben op, uh, op je zijn. En. Uh, uh, je verwachtingspatroon van mensen en je vertrouwen uh, aan, die je geeft aan mensen. Wij gaan het over jouw winstpartijen hebben, ja. want ik heb hier voor mij liggen inderdaad. Ik heb gezegd, jij bent geestelijk vader van het boek, omdat de ghostwriter is Maarten Westerman. En je hebt heel veel gehad aan Rob Veilstra, begrijp ik. Mm -hmm. Dus ik noem je even geestelijk vader van het mm -hmm. boek in plaats van auteur. Uh, Fighting for Success, uh, uitgegeven bij Arco Sports Media. We hebben daarvan drie exemplaren uh, beschikbaar mm -hmm. gesteld gekregen. En die kunnen mensen winnen, want Arnold van der Leiden stapte maar liefst. 254 keer in de ring voor een duel. En onze vraag in deze prijsvraag om zo'n boek te kunnen winnen is... in hoeveel boksgevechten sleepte hij de winst binnen? En u kunt kiezen uit drie mogelijkheden. Namelijk, hij sleepte de winst binnen in 213 wedstrijden... in 233 wedstrijden of in 253. En u kunt uw um, oplossing opsturen naar nachtvluchten bij Max. En dat is postbus 518... 1200 Alpha Mike in Hilversum. Of je kan het invullen via onze site. En dat is nachtvluchten.fm. En dan links staat die onder de button. Uh, Fighting for Succes. Wat is het moment geweest voor jou om te besluiten... om dit allemaal vast te gaan leggen op deze manier? Dat heeft natuurlijk ook met de switch naar de zakenwereld te maken. Maar dan nog, niet iedere ja, de... zakenman schrijft een boek. Nee, maar het is een ontwikkeling geweest. En... Uh... In, in, in 92 ben ik gestopt met mijn actieve carrière. Ben ik sportmanagement gaan studeren in Groningen. Kon ik snel de link maken tussen sportbusiness en uh, persoonlijke groei. En in de afgelopen jaren is dat ontwikkeld. En uh, ik ben begonnen met een bedrijfstijl van... kom eens een verhaal vertellen over je eigen carrière. En zo groeit dat. Maar ik ben eigenlijk ook in, in de tijd dat ik in, in Hongarije was... in Oost-Duitsland... Ik nam altijd boeken mee. En heel maf was het altijd boekjes ook over persoonlijke ontwikkeling... persoonlijke groei, of motivatie, of inspiratie. Want dat zocht ik ook altijd buiten mezelf om me goed te gaan voelen. Hè? Weet je, in de tijd dat het ook minder was. Of de tijd dat je uh, onzekerheden had als, als, als sporter zijnde. Dus daar ging ik naar Hongarije toe en dan, dan ging ik boekjes lezen. En zo heb ik mezelf ook weer verder ontwikkeld... En ben ik ook in de interesse in sportmanagement, sport en marketing gaan hebben. En daarom heb ik ook die opleiding gedaan in 1992-1993. Sportmanagement. En uh, dus ik heb altijd die interesse gehad om te leren, om daarin te groeien en om, om te lezen. En, en, en zo is ook langzaam die vorm van dat fighting uh, ontstaan. Want fighting zijn voor mij hele fundamentele waarden... die eigenlijk ook universeel zijn. Want het gaat om fysieke staat. Ja. Het staat om intelligentie. Het gaat om groeistrategie. Dat zijn de eerste drie letters van fighting. En dan de humoristische dingen ja. die je tegenkomt. Ja, ja. dat is een karaktereigenschap. Ben ik tolerant geweest, dat is de T. Mm. Heb ik interesse getoond mm. in anderen? Daar komt de I langs. Heb ik aan mijn normen en waarden mm. me daaraan gehouden? Die N, fighting. Ja. En dan de laatste, de G was ik gelukkig vandaag en voel ik me gezond. Ja. Ja. Vraag jij je dat af aan het eind van elke dag? Of al die fighting letters die voor deze dingen staan... of die in je leven op die dag samengekomen zijn? Ja, bij mij zit het nu zo in, in mezelf verankerd ook, ik zit het zo in me vast... dat het ook vaak al onbewust gebeurt. En, uh, uh, en jij zegt het nu ook echt letterlijk. Dus dat kan, dat is zo, dat kun je je afvragen... En uh, er zijn gewoon hele uh, basisvragen om jezelf te stellen. Van hoe sta je nu erin? Om even gewoon een, uh, een evaluatiemoment te hebben voor jezelf. Om weer een next step te kunnen maken. Ja. We gaan ervan uit dat jij heel erg oud gaat worden. Hè? Je bent ja? nu pas... Uh, ja, laten we dat <laughs> maar zeggen. Je bent op 24 januari, nu zeg ik het goed... Uh, ben je 48 geworden. Laten we zeggen dat je er nog 40 bij optelt. Dan word je dus 88. Mm -hmm. Wat zou er... Op jouw grafsteen mogen staan? Mm -hmm. uh, <laughs> het is wel jammer, even, want ik kan de herinnering niet hebben. Maar ik heb hele mooie muziek in de auto. En gisteren reed ik terug met een aantal boksers. vanuit Rotterdam terug naar papendal aan. En uh, het is muziek van drie uh, tenoren. Drie of vier. En die, uh, hele mooie muziek. Dus muziek uh, die ze. Uh, die ze op een hele speciale manier zingen. En een uh, aantal muziekstukken waar ik ook van zei tegen die dames... dit is een muziekstuk, uh, hoor, luister naar dit nummer. Dit mogen mijn kinderen draaien. Oké, okay, uh, maar dat is de muziek, uh, de muziek. tijdens de dienst. Precies, precies. Wat staat er op de zerk? Maar je weet natuurlijk niet even nu hoe die tonoren heten... maar dat kun je zo meteen in de auto even checken natuurlijk. Ik bel je door. Ja, graag. Dan weten wij het in ieder geval alvast. We kunnen het op de site zetten. Het is even kijken. Het is nog zo ver weg, hè? Daar gaan we wel van Tot ze iets zet... op de steen schrijven... wat hun zal inspireren om er ook weer een nieuwe start van te maken. En Misschien moet je dat wel zeggen van... Pap, iedere finishlijn is de start van een nieuw begin. Rust, zacht. Misschien Dat komt nu in me op. Weet je, Dat komt ook in me op omdat ik zeg maar, dat ook heb gebruikt... of in de praktijk voor is gekomen met Sebast. En Misschien zal Sebas dat ook wel gaan gebruiken. Sebastiaan. Als hij zich kan herinneren. Want Sebastian was, hij is nu zes en hij was vier. En uh, uh, ik, we hebben een tuin. Ik woon in de buurt van Antwerpen. En uh, uh, Sebastian zegt, pap, ik wil een wedstrijdje lopen. Van, van de uh, schuur, zeg maar, uh, een schuurtje in de tuin... waar de fietsen en noem maar op en materialen staan... tot aan de serre. Ik zeg, goed, Sebastian. Dus wij beginnen te lopen. Ik zeg, oké, okay, jij mag zeggen... Uh, 1, 2, 3 start. Hij zegt 1, 2, 3 start en go. En hij wil lopen en ik laat Sebastian winnen. En, uh, hij, nog een, en hij viert zijn victory, zijn overwinning. Oh ja, ik heb woorden van pap. Ik zei, ah, mooie overwinning. Maar laten we nog een... Hij zei, pap, nog een keer. Ik zeg, oké okay, jongen. Dus we lopen de tweede uh, wedstrijdje en uh, ik win. En hij zegt, ah, en hij huilt frustratie, pijn. En ik zeg, zo doen we het niet. Ik ga naar binnen toe, het is afgelopen. Hè. En zo wil ik het niet doen. En hij, jawel, papa, kom terug. Ik wil nog een keer lopen, nog een het keer Het is bijna loop. alsof we daar ja, kleine Arnoldjes in, hè? Ja, precies. En ik zag kleine arnoltjes. Dus je denkt, zo doe ik het niet, Sebas. Ik stop ermee, noem maar op. Wij Echt moeten er ook weer stoppen. Ja, kleine arnoltjes. En ik loop terug naar de seer. En hij roept naar. pap, pap, pap, kom terug. Samen winnen. En hij steekt zijn arm uit. Ik zeg... Oké, okay, dat is goed. En we hebben samen de wedstrijd gelopen naar de finishlijn. En wij hebben hier bijnachtvluchten nachtvluchten gewonnen met Arnold van der Leiden. Hier op Radio 1. Want ik moet gaan afkondigen. We zijn er doorheen. Nee. Ja, echt waar. Ja. Ja. <laughs> Samenstelling en presentatie: Nora Romanesco. Redactie en regie: Barbara Elbert. En de techniek hier was in handen van Gert van Dam. En u kunt zo meteen gaan luisteren naar het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. En wij gaan hier na de tijd nog eventjes het doosje vol geluk openmaken voor een spreuk voor Arnold van der Leijden. Dank je wel.